met het NOS-journaal. Onderzoekers waarschuwen voor buitenlandse beïnvloeding... bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgende week. De organisatie Post X Society ziet veel nep-accounts op sociale media... die mensen proberen aan te zetten op een bepaalde manier te stemmen. Ook verspreiden ze haatdragende berichten. Veel platforms doen er niets tegen, zeggen de onderzoekers. We hebben ook een klein experimentje gedaan... Uh, de meest extreme voorbeelden, bijvoorbeeld uh, nazistische video's uh, waarin uh, ja, tot geweld wordt opgeroepen, gemeld, een stuk of honderd. Uh, en dan worden er mij bijvoorbeeld drie weggehaald. Wie hier achter de post zit is niet duidelijk, maar vermoed wordt dat landen als Rusland en China betrokken zijn. De Iraanse politiechef heeft op de staatstelevisie demonstranten gewaarschuwd niet de straat op te gaan om te protesteren tegen het regime. Iedereen die dat wel doet zal worden behandeld als een vijand, zei hij. In januari werden duizenden betogers gedood door Iraanse ordentroepen. ASML gaat deze zomer beginnen met de bouw van een nieuwe campus in Eindhoven... waar 20.000 nieuwe medewerkers aan de slag moeten gaan. De Eindhovense gemeenteraad heeft gisteravond groen licht gegeven voor die uitbreiding. Wel blijven er zorgen over de leefbaarheid met de aanstaande uitbreiding. Barcelona heeft in de achtste finales van de Champions League gelijk gespeeld tegen Newcastle United. Door een strafschop in blessuretijd werd het 1-1 dankzij het jonge supertalent Jamal. Het is 1-1 Barcelona! Als nog met de gelijkmaker, 18 jaar jong, En dan eh, op zo'n moment zo'n belangrijke strafschot binnen schieten, de klas aan van Mal. Bayern München speelde in Italië Atalanta van de Mat. Daar werd het 1-6. Atletico Madrid was met 5-2 te sterk voor Tottenham Hotspur. En eerder op de avond verloor Liverpool met 1-0 van Galatasaray. En de returns die zijn volgende week.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 Today.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 Dat ik een aan ben. Zou je janken Zou je vroegen Zou je zeggen dat je me niet meer kent Zou je lachen Zou je schelden Van verdiend yeah. Wat zou je doen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 Ook vannacht zijn raketten en drones gelanceerd vanuit Iran. Qatar meldt dat er een projectiel uit de lucht is gehaald... en ook Saudi-Arabië, Kuwait en Israël zeggen dat hun luchtafweergeschut is ingezet. En grote delen van het centrum van de Duitse stad Dresden worden vandaag geëvacueerd. Gisteren werden door de Duitse autoriteiten een onontplofte Britse bom van 250 kilo ontdekt... bij de ingestorte Carola-brug. Het weer vanuit het westen regen bij een stevige zuidwestenwind. Vanmiddag op de meeste plekken droog en hier en daar wat zon bij 10 tot 12 graden. Dit is ZFM.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 For a moment my heart's already stolen heard it's gonna be there to miss it wouldn't be there no no no no no no when a woman wants her man she'll catch a minute when she Zandvoort ZFM